Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Tata Steel zegt dat ze hun best gaan doen om de luchtkwaliteit te verbeteren. De staalfabriek moet van de overheid de uitstoot van schadelijke stoffen in korte tijd verminderen. Omwonenden moeten het nog zien. Wij hebben ons ingezet voor schoon, schoon genoeg om hier netjes te kunnen leven en kinderen buiten te laten spelen. En dit plan is in onze optie, nou dat is hooguit minder vies. De directeur van Tata Stiel zegt dat hij de zorgen begrijpt. Ja, natuurlijk begrijp ik dat en ik begrijp het uh, ongeduld. He, ook met het RIVM-rapport uh, wat gezondheidsrisico's in de omgeving aangeeft. Uh, wij delen de zorgen, maar wij hebben ook, uh, ook de zorgen. En uh, ja, met, de, met de plannen die we hebben doen we alles zo snel mogelijk... wat we nog verder kunnen verzinnen om de invloed van, uh, van ons bedrijf op de omgeving te verminderen. Hij zal wel moeten, want Tata Steel wordt de komende tijd extra in de gaten gehouden... om te kijken of ze zich aan de nieuwe afspraken houden. De coronapas is straks misschien maar negen maanden geldig. Nederland is het eens met een voorstel van de Europese Commissie om het vaccinatiebewijs minder lang te laten gelden. Nu is dat nog een jaar. 60 militairen zijn vandaag begonnen op de corona-afdeling van het Universitair Medisch Centrum in Utrecht. Het gaat om artsen, verpleegkundigen en ondersteunend personeel. Zij hebben training gehad om mee te kunnen helpen in het ziekenhuis. En door de extra hulp kunnen er ook coronapatiënten van andere ziekenhuizen in Utrecht terecht. De vier grote steden willen de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom straks overal op 30 km per uur zetten in plaats van 50. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht hebben de minister in een brief gevraagd om de wet zo snel mogelijk aan te passen. We vroegen in Amsterdam wat mensen ervan vinden. Het is heel goed in, in mijn, in mijn Gaat niet, uh, is beter eerder een fietser dan. Terug naar 30, minder auto's, meer groen, meer fietsers. En dat er ook op uh, wordt gehandhaafd. En dat zou ik fantastisch vinden. Dat betekent dat ik uh, overal uh, laat ben. Voor, voor mijn klanten en zo.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 Will come from the shadow. <muchin'> Les amants étaient chez moi. Ils me dirent signe-toi, mais je n'ai pas peur. Oh, de wind, de wind is blowing, Through the graves, the wind is blowing Freedom soon will come And will come from the shadow. Mijn eerste singeltje die ik yeah. kocht heb. Oh, jij, oh, jij. <laughs>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 ik weet even niet meer hoe dat liedje nou heette. ik denk Living on a Prayer of... Ja, ja, maar Bon Jovi. Ja, ja, dan was je een jaar of 10 11 hè, van je eerste zakgeld hè, gespuit en zo je eerste singeltje Ja, zoiets van verjaardag of... En het meeste Alpse cd was denk ik Europe. Oh, Europe, ja. Final Countdown, ja. Ja, de jaar of 10 11, ja.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 Dus en die speelde ook gitaar, dus zodoende ik keek naar zijn, hoe die dat deed. En mijn vader had ook gitaar, dus ik pakte daarna de gitaar ah, en probeerde dat ja, ja. na te spelen, zo ging dat. Ja. Maar mijn broer boven mij, die, die kwam als eerste met een, met een pick-up thuis. Okay. Dat was in die tijd, was dat iets Vindt speciaals. Was, ja, dat ja, was, ja, ja, En daar kocht hij vier LP's bij, er waren vier LP's van Wem. De, wow. Van Van uh, yeah. Morrison. Yeah. Dus, en, en dat heeft gemaakt dat ik ook uh, een gigantische Van Morrison fan ben. Nog yeah. steeds. Yeah. Uh, dat is weer een apart verhaal ook. Ja, trilogy, dat en, is ook mooi. Maar dat is ja. ook, mooi ja. ook een beetje Singers van wel wel. Ja ja. ja, ja. Dus, uh, ja, dus ja. dat was, was, was mijn eerste... Uh, maar ja, goed, ik, ik ben natuurlijk opgegroeid met mijn oude zusters. Die, uh, bij, dus die hadden zo'n grote bandrecord. met van die gigantische band. Ja. Daar neemden ze dan tijd voor teenagers. Top 10 tip. Ik weet dat allemaal nog, weet je? Dus ja, dat, en, ja, die namen mooi. al die nummers op van, van zo'n ouderwetse buizenradio. Ja, ja. ja. En dus ik groeide ermee op, Cliff Richard en, en Elvis Presley. Dat, dat hing bij hun boven het bed natuurlijk. <laughs> en uh, dus... Uh, ja, wat heerlijk. Ja, ja. Dus, dus toen ik later wat, gro wat groter werd, kocht ik ook weer alpees van, van Cliff Richard en, en Elvis. Ja. Omdat ik, ja, omdat ik en dat herinnerde, ja. van, van dat ik dan een klein ventje was natuurlijk. Ja. Ja.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 Ja, uh, ja, Hard werken werk en, en, ja. en uh, uh, ja, wat, wat had je in die tijd? Je kon ja. dan een borrel drinken en als je dan jolig ja. werd, dan, uh, dan ja. liet uh, je ja. met z'n zien. Ja. Ja. <laughs> en de kermis, hè? één keer per week of uh, één week in het jaar? <laughs> ja, nou, ook, ook hè, die kermis was zo belangrijk. Ja? En dat zit gewoon in degene. Ja, dat zit in de vezels van elk. Volendammer, Alke ja. Volendammer. Die kermis. Ja. Daar ja. moet alles voor wijken. Dat, dan, ja. hè, dan gaat iedereen echt vier dagen ja. zitten, feesten. Ja. Een soort carnaval, maar dan hier... Ja, wonen. dat is... Ja. ja. ja. Oké, okay, je hebt nu een nieuwe ze veel meer. Je hebt, weet je, het leven is rijker geworden. Het is ja, veel oud. Je komt wat verder en zo, maar, dat geloof ja, ik. Ja. Ja. Maar toch, ik bedoel dat... Uh, waarschijnlijk krijg je dat toch mee van je voorouders. Dat, dat die... die, die, die, die uh,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 If it be your will that a voice be true From this broken hill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 Tegen, uh, die, die vertelt okay. het, hoe het, yeah. uh, hoe het zit. Ja. En, uh, Nick Cave ook. Nick, Nick Eve, Lee die, is, uh, is die ook. Yeah. Ja, ja, die, dat, die, uh, ja, ik denk dat die uh, zonder Cohen, dat hij het niet uh, nee. zo ver. Nee. Uh, dus nee, was. heeft is ook iemand van een wat zwaardere tekst eigenlijk. Ja, ja het zo zeker. Nummer, zeker. Ja. Die heeft ja. is enorm geïnspireerd door Leonard Cohen. Dat heeft hem echt de richting gegeven, uh, vroeger.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 is zijn nummers uh, ja, besprak of zo? Of, uh, ja. Dat is altijd persoonlijk meer. Nou ja, ja part, in, we, first we take Manhattan. Dat is, is, er... is toch wel. Uh... Da da daar we al, ja, dat gaat een beetje meer over op opkomend extremisme. Hè. Volgens mij gaat dat. Uh, uh... Ja, oh, oké. Okay, dus wat uh, dus Er zitten wel, uh, Er zitten wel verwijzingen in, hoor, en ja. ook naar. Uh, ja, er, zit, weet je, er komt heel veel van die religieuze verwijzingen in voor hè? vanuit de, uh, Bijbelse figuren. Maar er zit ook wel dingen in, verwijzingen naar de Tweede Wereldoorlog af en toe hoor. Dus ja, dus, ja. Okay. voor mij is Dance Me To The End of Love ook wel. Uh, uh, uh, heeft dat daar ook wel een beetje mee te maken met, uh, uh, met, met de concentratiekampen en zo. Yeah. Wow, en, uh, okay. Dus uh, dat speelt natuurlijk ook wel bij hem. Ja. Yeah. En uiteindelijk heeft hij ook een hele revolutie doorgemaakt. Hè? Als je inderdaad de jaren 50 en 60 en zo, hippie tijden en dat soort zaken, ik denk dat hij heel veel heeft meegemaakt. Ja. Zeker in Amerika. Ja, ja. ja die hele, ja, inderdaad vanaf de, vanaf de hippies naar de, naar de... Alles heeft hij doorstaan. Hè? Die punk en ja. Uh, ja, en toen werd hij ook. in de jaren tachtig ja. werd hij eigenlijk weer een beetje herontdekt door door een nieuwe generatie uh, ja. door de Nick Cave en door de, de, de Pixies en Sonic Youth en zo R.E.M. En, e. ja. en dit, toen kreeg je weer een soort van nieuwe uh, ja werd hij weer voor ja, de nieuwe muzikanten werd hij weer cool zeg maar ja. met het Army Man ja, album ja. en toen kreeg je een soort revelatie. Ja. en toen werd hij weer interessant ja, en toen vervolgens uh, uh, toen kreeg je nog de future en, en toen ging hij ook nog eens in dat klooster. Nou, toen was hij helemaal een uh, mythisch figuur. <laughs> en en toen kwam hij later, na jaren 6, 7 weer terug. In, uh, nou. Een mythisch dus ja, figuur. Ja. Ja. Leonard woonde in Los Angeles met zijn jonge vriendin. De actrice Rebecca de Mornay. Ken je haar? Toen de rasserellen uitbraken in 1992. Chaos.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 fall. Now the major lift, the baffled king Who well drew you, but it's not a cry that you hear tonight, no it's not some pilgrim who claims to have seen the light, I know it's a cold I've been here before I know this room And I've walked this floor you see I used to live alone Before I knew you And I've seen your flag On the marble arch, But listen, love is not some kind of victory march. No, it's a cold I did my best, it wasn't much, I couldn't feel, so I learned to touch, I've told the truth, I did not come here to Coachella to fool you. And even though it all went wrong, I'll stand right here before the Lord of Song, with nothing, nothing on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 Ja. geïnspireerd hij ja. Ja, heeft op de hele wereld gewoond, weet je dat, dat, dat, als je die biografie ja, ook leest, die, ja. je in Montreal, in New York, in Parijs in Hydra, ja. en dan was de, uh, Los Angeles en, dus ja het dat, is dat, dat, echt een bewogen leven ja, ja, dat, uh, ja. maar heeft hij dan altijd van zijn muziek en zijn boeken kunnen leven dan of zo ja. Ja? Ja. Ja. Ja. Ja. toch wel ja.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 de opbrengst dat dat dat sparen wij op en dat uh, oh, okay. dat, dat, keerden dat we niet uit nee. maar dat en daar gingen we dan het album mee financieren en okay. dan en dan heb je een album release ja. uh, dat deden we dan in de in in van ja. en dan nog een aantal shows en ja.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 En dan, hadden we zelf, dan gingen we wat, wat opnameapparatuur aanschaffen op een gegeven moment. Dus dan ja, scheelt dat ook weer. Hè? Als je ja, zelf. Dat je maar een deel echt in een, in een studio. Bijvoorbeeld dan in het mixwerk. En ja. een deel in je eigen studio kan doen. Ja, je kan een heel veel voorbereiden natuurlijk. Ja je, ja, je kan heel veel zelf doen. Dus we, we hebben nu ook met dit album. Heeft onze, onze gitarist Pascal. voor, een, Ja, die heeft al een, heel veel voorwerk gedaan in, in de editing. Al die tracks heeft hij okay. allemaal al uh, bewerkt. Ja. En dat weer overgedragen aan, uh, aan uh, onze producer, dat was Jan de Witte ja. dan. Ja? Van de, de okay. Oud-Drieës, nu, nou. nu Blanco. <laughs> en die heeft het album ge, ge, ge, ja, geproduceerd. Dat heeft hij prachtig gedaan. En, dat is een ja, geweldige klus, ja. heeft hij geklaard. Ja. Een live album met 16, uh, ja. 16 ja, muzikanten. Dat, is, ja. dat valt niet mee hoor. Nee, dat is ook een, een mega klus geweest. Ja. En dat klinkt echt prachtig. klinkt het. heel mooi, ja. Ja, zonder meer.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 Hotel, you were talking so brave and so sweet, giving me hair on the unmade bed while the limousines wait. Song probably still is to those a damn layer. oh But you got away, didn't you, babe? You just turned your back on the crowd.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 Uh, dus de rol van Marcel moet groter worden. Ja. Ja, en daar uh, zijn we toen mee aan de slag gegaan. Ja. En hij uh, ja, had ja, nog veel meer tips. Ook over de opstelling. Van hoe moet je staan? Weet je, je moet op een bepaalde manier als bent ja, al klopt, staan. Ook, ja. Uh, ja. Ja, ja, ziek, als je dat zoveel mensen hebt op het podium. Dan ja. moet je er goed over ja. nadenken. Ja. Ja. Ja. Maar leuk geweest? Geweldige ervaring. Geweldige ja, ervaring. Uh, en we gaan het gelukkig in ieder geval nog een keer doen. In okay. de... In de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 ja bent je... met 16 mensen dus ja, ja, uh, dat is uh, ja. die hebben natuurlijk ook allemaal nog een leven en uh, <laughs> andere kleine kinderen en, ja, uh, Andere mensen. Dus, uh, ja. de muzikanten ja. die een band ja die hebben wat, wat grotere plannen dus die, ja. Ja, die moeten gewoon beschikbaar zijn zometeen ja. ja. uh, dus ja dat, dat, dat kan op een gegeven moment gebeuren dus, ja. dus in ieder geval met deze bezetting wordt het, wordt het de laatste show oh, ja. oké okay. het is 1960 Leonard staat met een drankje in zijn hand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 Hij schrijft een goede vriend, hij is perfect, Marianne ook. Ze wordt zijn grootste muze en vanavond komt het goed. Well, I find I get to of past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 Tonight, we'll be fine, we'll be fine, we'll be fine, for a while. Yes, tonight, we'll be fine, we'll be fine, we'll be fine, for a while. is zijn mooiste nummer?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 He, je hebt nog maar één kwartje. <laughs> <laughs> nou, als dan, de, ja, ik, ik vind. Uh, Take This Wals vind ik ook nog heel. Dat vind ik prachtig, ook, ook prachtig. En dat klinkt dan ook wel eventjes meer voor de, de, de, de, de, de grotere publiek wat, wat toegankelijker. Ja. Maar het is ook geniaal, natuurlijk, zo'n wals. Ja. Ook hele mooie teksten, ja. Dus.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 Dat was dan, ja, de, dat is, ja. Ja, dat zit een vlot in de tekst, hè. Dus je uh, your famous yeah. blue. This, uh, last time I saw you, you looked, you looked so much older. Your famous blue raincoat was torn oh. from the shoulder. Ja, met andere woorden dus, uh, van, je ziet ik, er wat ik snap niet uit. wat ze je ziet, weet je. <laughs> dat je uh, <laughs> met een gescheurde jas daar... Uh, yeah, that, yeah. Yeah. Ja, dat is inderdaad, ja. Ja, dat is een verrassend nummer, want het is zo donker en dan opeens dan valt dan pakt hij dat ja dat refrein en dan, dan ja. wordt dat ja? dan, dan, dan, dan, dan, dan leeft het, leeft het, het helemaal open. op ja. ja Now I greet you from the other side of sorrow and despair with a love so shatter it will reach you everywhere and i sing this It will reach you Hallelujah vind ik wel een verschrikkelijk mooi nummer. Ja. Ik dacht ook godsdienst dat nummer of zo, maar er zit daar wat anders onder. Jij, jij ziet het, Johan. Ik, ja. ik heb het nooit echt helemaal geanalyseerd. Nee, me, ja, dat, voor dat, mezelf. dat is weer echt zo'n typisch Cohen. Want vaak uh, heeft hij, uh, snijdt hij wel verschillende dingen aan. Hè? Dat is, het gaat een beetje over, uh, over liefde. Maar in, in, in, en hij reikt een beetje uit naar, naar, naar God, weet ja, je? Hij, ja, ja. Het, hij heeft het over uh, relaties, uh, weet je. There was a time when you let me know. It was really going on below. And, uh, maybe there's a God above uh, yeah, yeah. weet je, what all I ever learned from love dus er zit een soort bitterheid ook wel in, een soort koudheid maar, oh. maar uiteindelijk ook wel weer uh, remember when I moved and you and dus ja wat nou, of nou echt één boodschap in zit dat, dat, ik, ik dat, denk veel dat, meer ja, veel meerdere meer ja. boodschap ja. ja weer die gelaagdheid ja. Ja. Ja, ja. absoluut ja, het is een erg mooi nummer inderdaad. Dat, ja, ja, dat komt ook in binnen. Ook door dat, dat, dat, dat, dat oplopende... Ja, wat je zegt, wat je inderdaad... Refrein, je, ja, spreken, hè, ja, ja. Dat oplopende melodie... Dus die golf inderdaad, ja. die op je afkomen. Ja. Oh, ja, ja. Ook mooi. Ja. Met secret Life. Prachtig. Ja. Ja, ja. ja dat, dat in mijn Secret Life... Dat, dat is uh, volgens mij... In mijn beleving, ga ik weer... Ja. Uh, elk mens heeft een... ...een stukje geheim leven... Ja. ...dat hij nooit aan hmm. iemand anders... ...laat zien of vertaalt. Misschien zelfs niet aan zijn grootste geliefde. Nee, nee. nee. Dus... Uh, ja, dat zou kunnen, ja. ja. In mijn beleving gaat dat lied daarover. Ja, ja. ja is iets wat, wat je ja. dan niet deelt. In, wat je uh, wat, niet wat deelt, wat, wat je alleen dan... deelt met jezelf. Ja. Ja. Ja. Nou, ik denk ook wel eens... ...het is uh, goed dat we geen gedachten kunnen lezen... Dan dus zou de wereld er heel anders uitzien, denk ik. Ja. <laughs> ja? ja, precies. Hey, Misschien heeft me. hij dat met het maken van dat lied ook wel gedacht. <laughs> <Yeah. laughs> maar hij kan het mooier voor. Ja, I smile when I'm angry. Yeah. En al dat soort dingen. Yeah. Ja, uh, dat zingt hij dan ook. Yeah. Yeah. I cheat and I lie. I do what I have to do to get by. Yeah. Ik denk dat ik jullie hartstikke gaan bedanken voor deze leuke verhalen en al die uh, leuke feiten en vertellingen over Leonard Quinn. Ja. En over Fast Counterance, ja. De laatste vraag, wat betekent het in godsnaam? De Fast Counterance. Yeah. Ja, dat is ooit bedacht door, uh, door onze, uh, onze oude frontman, uh, Mario Reus. Ja, het is een beetje, het, het, het, het is, is gelaten, uh, uitdrukking, en Fast is uitgebreid. Dus het is iets groots wat op je. Wat je, wat je voor je ziet, zeg maar, wat, wat je een beetje overweldigt. Ja, zo, okay. zo moet je het zien. Ja, mooi. Ja. En laten we je het zo uitleggen. Ja. ja. Oké. Okay. Leuk om te horen, want ik wist het ook. Nee. Niet. <laughs> hey, hartstikke bedankt. En dit was weer een aflevering van FenFM. Het ZFM-radioprogramma op de woensdagavond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 know that I love to live with you. But you make me forget so very much. I forget to I'm right. crying.